Dit is Ja, hele goede morgen. Het is de Koenenszandshow, donderdag 8 januari. Nieuws van 9 uur, Merel Westrik. Goedemorgen, de politie doet op dit moment onderzoek op de A1 bij Apeldoorn Zuid. Er gebeurde vanmorgen een dodelijk ongeluk. Een auto botste op een andere auto toen die op dat moment werd geborgen. Het slachtoffer overleed ter plekke. Mogelijk speelde de gladheid een rol. Op de weg is het verder rustiger dan de afgelopen dagen. Al waarschuwt Rijkswaterstaat nog wel voor plaatselijk gladheid. In het hele land geldt er nog een code geel. Amerika trekt zich terug uit tientallen internationale organisaties...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 Volgens het Witte Huis dienen die organisaties de Amerikaanse belangen te weinig... of gaan ze er in? Het geld dat zo vrijkomt wil Trump liever in eigen land besteden. En het was een bijzondere nacht voor twee broers in Veenendaal. Daar hebben ze een enorme iglo gebouwd. Nu zijn ze blijven slapen. Bijna drie meter hoog en meer dan vier meter lang is hij. Voor het goede doel gingen ze er een nacht in liggen met een slaapzak. Toch was het vrij fris, Vertelden ze ons vanmorgen toen ze net wakker waren. In midden in de nacht ging die rits los en ze was stuk te gaan. Dus lag ik in een keer zonder slaapzak en zonder dekbed. Dus ik had ik een klein kleedje over me gelegd. Na een anderhalf uur of zo werd ik wel zo koud. dat het wel eventjes nodig was om naar binnen te gaan en onder de warmte dekens te liggen. Ja, met de actie wilden de twee broers geld ophalen voor het goede doel. Het geld gaat naar jongeren in Oekraïne. De teller stond vanmorgen vroeg op zo'n 7000 euro. En dan het weer van Weerplaza. Er kunnen vandaag nog enkele buien voorkomen. De zon komt af en toe tevoorschijn. Maar later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten geleidelijk toe. Het wordt zo'n 1 tot 4 graden. Dan de verkeersinformatie. Er is echt weinig aan de hand. Gelukkig kun je op de grote wegen prima doorrijden deze ochtend. Maar toch veel mensen kiezen ervoor om thuis te werken of thuis te blijven. Er zijn namelijk maar zes vertragingen op dit moment. Twee daarvan die springen eruit. Er zijn ook twee ongevallen. Eerst op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Apeldoorn-Zuid. 20 minuten. En een ongeval op de A50 Apeldoorn levert de vertraging op tussen Grijshoort en Schaarsbergen... van 50 minuten. Rustig aan doen onderweg. Kijk natuurlijk ook uit, zeker voor de plaatselijke gladheid... Die binnen de bepouwde kom. Wij spelen de drie noten. En er komen heel veel appjes binnen. Want we hebben een bijzondere opgave vandaag. Hier in de studio was enige discussie over. Maar we zijn er gekomen tot twee noten van een bekende hit. En weet jij dan welke hit dit is? Ja, veel mensen denken toch, Tina Turner met The Best. Ja, snap ik. Is het niet goed. En uh, Yvonne denkt bijvoorbeeld aan uh, Bruce Springsteen, 'Street of Philadelphia, ook niet goed. René zegt, is er niet Michael Jackson met Thriller? En wat ook meerdere keer me me binnenkomt, is Cluedo. <lacht> ah, die snap, die kan ik ook wel thuisbrengen, ja. ja. Nee, uh, we zoeken een ander uh, nummer en ook andere artiesten. Uh, ik laat het nog één keer horen. Opgave van vandaag voor het Koen en Sander Show pakket. Mag je nu gaan appen... als je weet welk liedje dat is. Dit is Joe met de Koen en Sander Show. Yeah, donderdagochtend. Fijn dat je luistert naar Joe. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Hier is Michael Jackson. Ciao! En natuurlijk, goedemorgen. Dit is Joe, de Koen en Sander Show. Tien over negen in de ochtendshow. Goedemorgen, donderdag 8 januari. De dag die uh, de boeken in kan gaan als... Uh, nou, een, een wat normalere dag. Gezien ook uh, zeker de hele, de hele week natuurlijk. Nou, dit is gewoon even, even een, een, een op, adema, of op adem dag. Een ja. de, de sneeuw ligt er nog. Een tussenpauze, maar we gaan vanaf morgen toch weer de kou in. Toch weer een beetje sneeuw. En een storm ook nog eens. Even. Nou, ook nog eens. Ja. Ja. <laughs> Kortom, januari, roese, hari. De Vind ik wel leuk eigenlijk. We gaan naar Deventer. Leon, goedemorgen. Leon is weg. Leon! Oh, hoor je mij niet? Ja, nu hoor ik je. Nu ik je wel. Hi, Leon. Hi. Leon. Hi. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hoe is het in Deventer? Eh, uh, wit. Wit, en, ja. eh, en koud. Nou, ik, eh, eh, iedere keer als we iemand uit Deventer aan de lijn hebben... dan neem ik mezelf voor om heel snel naar Deventer te gaan. Want het schijnt echt ja. geweldig prachtig mooi te zijn. ben er ja, nog, dat nog is, nooit geweest. Dat, nooit is, geweest. Dat, is, dat is gewoon de mooiste stad ja, van toch? Nederland. Ja, ja eh, zeker. Ik, Leon, ik woon in Amsterdam. Ik heb in Zwolle gewoond. Hè, dat beetje haat en eit tussen Zwolle oe, en Deventer. Ja, oe, want er, blau, is maar, er is maar één <laughs> stad aan de IJssel. Ah, ah. Deventer mm. is de mooiste stad van Nederland. Ja, zeker. Een dikke stad, ik denk met een ja. laagje sneeuw... dat het uh, postkaartwaardig is. Ha. Ja, dikke was uh, helaas uh, niet in de sneeuw uh, dit jaar. Dus het was wel mooi geweest... dat het de deze week was geweest. Hè? Oh, ja, oh, tuurlijk, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Hey, uh, Leon, nee, maar dat is wel heel mooi, inderdaad. We vinden het fijn dat ik. jij in er ook uh, lekker naar Joe aan het luisteren bent. Um, we hebben twee noten. Het was best wel mm -hmm. een lastig praaf eigenlijk vandaag. Komt u nog een keer hm. twee noten van een bekende Joe-hit? Wij vragen aan jou, Leon. Welke hit hoor je hier? Nou, dat was voor mij heel duidelijk, Clouseau, met daar gaat ze. Ja, dat ja. is een goede antwoord. Ja. En waarom was dat voor jou meteen duidelijk? Uh, ja, de tijd dat, uh, dat deze hitte was, uh, nou ja, dat was, uh, dat was natuurlijk de, de band van, de, van die tijd. Ah, ja, ja. ja. ja. <laughs> was je ook verliefd op Koen Wouters? Nou, verliefd is een groot woord. Ik had mijn eigen liefde al, dus dat oh, scheelt. Ik kan, kan het niet uitspreken, nee, ik snap het. Bij je liefde luistert doen, denk ik. Ja. ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja maar als je ophangt, dan weet we even genoeg. Ja, dan, dan hebben we het er nog even ja. over. Hey, we gaan jouw te koenen Sannensjow pakket opsturen... naar het mooie Deventer, inclusief een kussen naar wens... van Beterbed. Nou, super. Feliciteer Helemaal gek. En uh, Dank fijne dag vandaag. Doei! Dankjewel, doei doei! En hier is Cluzo bij Joe. Daar gaat Zoveel schoonheid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 een nummer waar je even aan kan opwarmen zal ik maar zeggen koude tijden zomerse klanken van de Gloria Estefan en de Miami Sound Machine de conga bij Joe een lekker begin van je dag de Koen en Sander show Hoor je bij Joe. Ja, hij is een beetje de rode draad door het programma geworden deze week. Misschien heb je hem al een keer voorbij horen komen. De vrolijkste sneeuwruimer van Nederland, Mitchell. Ja, Mitchell is gewoon, los van het weerbeeld, altijd enthousiast. Maar als het sneeuwt, ja, dan is, gaat hij helemaal los. Hij is van de stadsbeheer Rotterdam. En uh, ja, hij, uh, hij beheert daar daadwerkelijk iedereen die, uh, die, die sneeuw schuift. Hè? Dus die zorgt dat de ja. straten helemaal... En hij wordt er helemaal gelukkig van. We bellen hem iedere dag. Maar ons valt wel op, dat als we hem bellen... Dan is hij eigenlijk altijd thuis. Ja, het doet helemaal <laughs> niks. Dus even kijken hoe het nu is met Goedemorgen! Kamoen, vriendjes. een hele goede morgen! Ja. <laughs> Mitchell, om maar eens even te beginnen. Waar ben jij op dit moment? Oh nee, ik hoopte dus niet op deze vraag, maar ja, ik moet hem dus beantwoorden. Ik sta voor mijn je... Oh, Ja, nou, we ja niet... ik ben nog op zoek naar mijn duimstok van gisteren. Ja. Het was niet normaal, hè? Nee, het was gisteren niet normaal. Nee, jouw hart moet duizend meer sprongen hebben gemaakt in je lichaam. Ja, echt hoor. Het was echt alleen maar schuiven, schuiven, schuiven, schuiven. En Rotterdam is nu weer stroef. Echt waar. Je valt echt niet op je plaat. Maar uh, ook die strooiparels, hè. Ik heb vernomen van andere gemeentes ja. dat uh, ja, die witte parels, dat ze op zijn. Ja. Maar bij Rotterdam, joh, het lijkt de Tosco de Loterij oh. wel. Want... Vandaag komt er gewoon weer 700.000 uh, kilo strooiparels binnen. Hoppa! En daar zit je op die sneeuwschuiver, nu niet... maar dan uh, ergens als je, als je werken toelaat rond de een keertje om half drie middags ga je dat ding... Moet je, is, ja. Denk je wel eens ik blijf thuis, want het is te glad voor mij? Nee, nee, ze trekken eigenlijk van Rotterdam naar Oud-Dijland... voor mij altijd een zwart baantje. Ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. <laughs> eigenlijk moet ik gewoon wel die warmtesensoren in dat afstand hebben. Ja. Hé, hey Mitchell, uh, sneeuw of geen sneeuw... we gaan morgen gewoon weer bellen hoor, met jou. Ja, ik vind het hartstikke leuk. We klappen gewoon weer lekker met z'n allen richting dat weekend. Hou het allemaal veilig. Ja. En uh, ja, ik hoor jullie, ik voel gewoon een warme deken met jullie. Heerlijk. <laughs> leuk, Mitchell. Tot morgen. Fijne dag vandaag, hè. Hey, tot morgen! Goeie! Hoi! You must understand The touch of your hand Makes my thoughts react That it's only the thrill of boy meeting girl my presents a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore.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 De jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Gooi je hier bij Joe What's Love Got to do. It? Dit was dat van Tina Turner. Straks het nieuws van half tien. Ja, vrijwillig s'nachts op je werk blijven. Mag dat. Nou, een vrouw die dat meerdere keren deed, is ervoor ontslagen. En na dat nieuws van half tien hebben we de singalong voor je lekker zingen met al die hits, bijvoorbeeld deze.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 Meer plaats, er kunnen vandaag nog enkele buien voorkomen. De zon komt af en toe tevoorschijn. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten geleidelijk toe. Het wordt 1 tot 4 graden. En dan de verkeersinformatie. Ontzettend rustige ochtendspits. Dat is op donderdagochtend meestal anders. Heel veel mensen kiezen er toch voor om nog thuis te blijven. Op oh, de grote wegen, overigens, prima te doen deze ochtend. Zijn er zijn vier korte vertragingen. Eén ervan iets langer op de A50. Arnhem weer in de richting Apeldoorn bij Schaarsbergen. Door een ongeluk 25 minuten. Dit is jou! We hebben straks de singalong voor je. Nu zit Merel Westring klaar voor het nieuws van half tien. Goedemorgen. Luchthaven Schiphol heeft vanmorgen anderhalf uur lang een stroomstoring gehad. Die kwam op een lastig moment. De afgelopen dagen werden al vele honderden vluchten geannuleerd door het winterse weer. Reizigers kwamen vast te zitten op de luchthaven. En toen zagen ze vanmorgen ineens de vertrek- en aankomstschermen op zwart gaan. We wachten maar rustig af. Ik troost met de gedachte dat we pas om tien uur vliegen. Dus ik denk wel dat het nog gaat lukken. Hoop ik. We dachten we zijn op tijd, alles vliegt weer. Maar um, helaas, nu is er een ander probleem dan het weer. Schiphol laat zojuist weten dat de storing voorbij is. Er kan weer worden ingecheckt en er worden extra balies ingezet... om de nieuwe achterstanden weg te werken. Het is nog niet duidelijk of reizigers door de storing ook vluchten gemist hebben. Er is meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanmorgen op de A1 bij Apeldoorn-Zuid. Een automobilist is daar volgens de NOS op een bergingsvoertuig gebotst... Die Berger die was net bezig met het wegslepen van een andere auto. De klap was zo hard dat de bestuurder het niet overleefde. Of het door de gladheid kwam, dat wordt nog onderzocht. In het hele land geldt nog altijd een code geel... vanwege kans op plaatselijke gladheid. Vrijwillig s'nachts op je werk blijven, mag dat? Nou, een vrouw die dat meerdere keren deed, is daarvoor terecht ontslagen... bepaalde de rechter... De Telegraaf schrijft erover. De vrouw werkte in een verpleeghuis. En ze bleef daar zeker 30 nachten slapen. Toevallig gebeurde dat allemaal ook tijdens nachten... waarin ook haar vriend aan het werk was. Oh. Ook hij werkt in het verpleeghuis. Aha. Nadat ze eerder al het commentaar kreeg... dat ze te veel overuren had gemaakt, is ze ontslagen. De vrouw was het er niet mee eens. Stapte naar de rechter. Die geeft het verpleeghuis nu gelijk.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 Bij jongens is de naam Noah opnieuw het populairst. En dat is al voor het zevende jaar op rij. Uh, Robin is de naam die het meest voorkomt en die uh, eigenlijk voor beide kan. Uh, heb jij enig idee, Merel, inzicht hoe het zit met de namen Koen en Sander? Ja, dat uh, heb ik even opgezocht. Welke wil je eerst weten? Sander. Oké, okay. Sander, er zijn veertien baby's dit ja, vorig jaar Sander. Genoeg. Oei. Veertien. Dat is niet zoveel. Nee. Nou, okay. kom maar op. En okay. Koen. Er zijn exact 13 ja. baby's ja. vorig jaar koen cool genoemd. Maar, uh, moet ik wel zeggen, uh, 258 keer is het de naam Koen aan de nageboorte gegeven. Weet je welke jongensnaam 57 keer is gegeven? Nee. Joe. Oh. Oh ja. Yeah. Nou, en wat mij ook opviel, de naam Oos van Oos Kersbeke... Dat is nu de hipste naam. Dat is de hoogste stijger, zeg maar. Dan heb je dus Oost doet het goed. Noord doet het goed. Dus dan kan je ook verwachten dat West en Zuid het ook goed gaan doen. Ja. Dit is de Joe Singalong met Colin Sander. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Joe en elke ochtend rond op half tien. Dan starten wij met de Joe Singalong. Dat zijn liedjes die je gewoon lekker kan meezingen op de werkvloer, in de auto. Maar misschien ben je ook gewoon lekker thuis vandaag, dat zou ook heel goed kunnen. Meezingen kan straks met de Backstreet Boys en nu met Rob de Nijs. Hij zingt over zondag. It is oh. De wereld staat voor ons heel even stil.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 Zijn de tickets al geboekt? Nee, nog niet. Maar ik heb vrienden die zijn er heen geweest rond de jaarwisseling. En die vonden het fantastisch. Ja, ik zie ook beelden. Het gaat natuurlijk over de Backstreet Boys. Ja. Die, die treden op in Las Vegas. Het is een eentje hier vandaan. Maar in de sfeer. dat prachtige ronde ding. Het schijnt geweldig te zijn. En jij hebt uitgesproken dat je er ook wel naartoe wil. Ik zou er heel graag heen willen. Maar goed, dan moeten we wel de tijd hebben en de, de mogelijkheid. Ja, ja. dat is er even niet. We moeten iedere dag een programma maken natuurlijk. Daarom, maar met liefde. Want we zijn er, speciaal voor jou. 101.9. Dit is Koen FM. We zijn bezig met de singalong hier bij Joe. Straks Millie van Illy. Girl You Know It's toe En ook Henk Westbroek. en misschien wel het mooiste liedje wat hij uh, ooit heeft gemaakt. Nu aandacht voor uh, die grote band The Eagles. Hier is Hotel California. 100 dollar even extra gegeven... ...en het nummer werd niet 6 minuten, maar gewoon 10 minuten... ...dan duurde de solo even wat langer. Ja, ja, prachtig. Die solo is een fantastische solo. Nee, dat is absoluut waar. Die kan ook niet lang genoeg duren. En als ik dat dan hoor, dan denk ik altijd... ...oh ik moet ook solo gaan. <laughs> nou, ik nodig je uit. Ben je nee, morgen even nee, alleen nee, absoluut. doen? absoluut. jij mag morgen solo. <laughs> uh, je hoort de Eagles natuurlijk. Hotel California ...in de, de Koele en show bezig aan de Joe Singalong... ...zoals iedere ochtend tussen half tien en tien. Met straks Henk Westboek, zelfs je naam is mooi t is in Latina for you, feel pleasier daarmee. En Millie van Illy is hier Met girl, you know it's true. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. And when you catch a smile and everything you do, don't you understand, girl? This love is fine. You're so sick of moving on sweet and thin. That's kind of like a person up on your skin. It lightens up my day. And that's also true. Jou. bij me heb ik de volmaakte liefde, drink ik uit een pure waterboom en slaap.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 Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de termen. En droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Termen Berendonk. Je krijgt sowieso een staatslot van Staatsloterij. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. Bij het leukste, <lacht> soms het moeilijkste, uh, uh, meest impulsieve werkwoord. En uitzinnigste. Je bent 1000 euro.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 luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegpoekdeals. Dreizen. Live your dreams.